Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet wil voorkomen dat het te druk wordt in de winkelstraten. Afgelopen weekend stonden er lange rijen van koopjesjagers... die vanwege Black Friday op zoek waren naar de goedkoopste deals. In Rotterdam moesten de winkels zelfs eerder dicht omdat het veel te druk was. Minister Gropperhuis wil niet dat het een weekend nog zo druk wordt... Ik denk dat we echt met nog een aantal dagen Sinterklaas inkopen en straks de kerstweken voor de boeg moeten zorgen dat mensen niet die drukte opzoeken. Daarom overlegt hij vanavond met burgemeesters over nieuwe maatregelen. Bijvoorbeeld over het aanpassen van parkeertijden, zegt verslaggever Ewout Kieviet. Waar je onder meer zou kunnen kijken naar parkeergarages. Dat je daar nog maar een uur kan staan of twee uur. Zodat je toch die toestroom in de steden een beetje tegenhaalt. Op het parkeerterrein naast een ROC in Lelystad is vannacht iemand van 19 doodgestoken. De jongen werd zwaar gewond in zijn auto gevonden, maar overleed later in het ziekenhuis. Een man van 21 is opgepakt. Het is niet duidelijk of hij ook de dader is. De politie heeft afgelopen week 50 illegale coronafeestjes beëindigd. Ook zijn er bijna 600 boetes uitgedeeld aan mensen die zich niet aan de coronamaatregelen hielden. Zo'n 900 mensen kwamen er vanaf met een waarschuwing. Romain Grosjean mag morgen in het ziekenhuis uit. Gisteren crashte hij hard met zijn Formule 1 auto in de vangrail. Zijn auto brak in tweeën en de coureur kon nog net aan een vlammenzee ontsnappen. Het gaat dus goed met hem. In een video bedankt hij nog maar eens de mensen die hem gisteren hielpen. You hebt me uit dat grote fire and en me leven. Komend weekend wordt er weer gereced. Grosjean is er dan niet bij. De Braziliaanse Pietro Fitt Fittipaldi neemt zijn plek over. En dan tenslotte het weer. Op steeds meer plekken regent het en ook morgen vallen er buien, maar tussendoor ook zon. Het wordt minder koud dan vandaag, 7 tot 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. Er is heel veel vertraging op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Soest en Naarden. De vertraging is daar ongeveer een uur, want er zijn twee rijstroken dicht na een ongeluk. Verkeer richting Amsterdam kan eventueel omrijden via Almere over de A27 en de A6.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 Want we zijn begonnen. Dit is de Nashville Radio Show. We zijn er weer. Twee uur lang country, bluegrass, americana en folk. Iedereen van harte welkom. En also a welcome to all our non-Dutch speaking listeners all over the world. Wat kun je verwachten in deze show? Natuurlijk elk uur twee nummers van ons spotlight album. In het tweede uur natuurlijk de Nashville Spiegelplaat. We hebben natuurlijk Nashville Legends, waarin Joopje weer gaat vertellen over een artiest of over een plaat. De maandartiest komt voorbij. De digitale brievenbus. Kortom, we hebben weer te over aan muziek. Wat gaan we nu doen? We gaan Bluegrass voor jullie draaien. Van het gelijknamige album, de nieuwe single van deze Amerikaanse Bluegrass-formatie. En die heet Backline. Dit is The Farm. You can't take my fall. Brievenbus voor de eerste keer dit uur. En daarvoor gaan we naar Amerika. We gaan naar de band Nieuw Elm. Ze bestaan pas sinds januari 2019. En de leden komen uit Dallas, Texas. Ze maken alternatieve country, folk, Amerikanen en roots muziek. En dit is hun nieuwste single en die heet Devil's Ball. Been walking through the desert the days, trying to find Instagram. over Chris Stapleton en zijn nieuwste single Arkansas. En ik zag hem onlangs bij de CMA Awards optreden, samen met zijn vrouw en dan met alleen een gitaar. En dan denk je van, ja, zo kan het ook gewoon. drie van de bovenste beste plank. Dat maakt ook onze maand artiesten. Uh, we gaan nu voor je draaien het titelnummer van het met een in 1980 Grammy bekroond album. Op dit album staan diverse covers. Daarom hoor je in het tweede uur er eentje als een spiegelplaats. zelfs. Dit dit is Emma Lou Harris en Blue Kentucky Girl. Dit is de Nashville Maandartiest. uit Nederland. En er is het nu tijd voor geworden. De nieuwste single van Victoria Eman. En die heet Greengrass Johnny. En daarna is het tijd voor Nashville Legends. Well, Johnny got his name back when he was alive. He had a reputation but he wasn't really bad. He liked to lay down in a big green field. Where the secrets of the world might be revealed. And one fine day that boy discovered gold. He the head with the secrets of the world. Green Grass Johnny found a whole new way. Green Grass Johnny to spend his day. Green Grass Johnny in older girls' say Green Grass Johnny, Johnny was a green grass <laughs> Ladies lined up three city blocks and Green Grass Johnny said it's time to rock. But Johnny was the coolest in rushed 'round high. He had the admiration of the girls and guys. 'Cause when lunchtime came. The biggest news was seeing which girl he was gonna choose. One day Johnny looked at Susie B and said, "Hey, dear lady, will you?" In deze Nashville Legend hebben we het over Blake Shelton. Geboren op 18 juni 1976 als Blake Tollison Shelton... en een van de meest succesvolle country-artiesten van deze tijd. Hij kwam ter wereld in Eda, Oklahoma. Zijn moeder is Dorothy en heeft een schoonheidssalon... en zijn vader is Richard Shelton en uh, verkoopt tweedehands auto's. Op 12-jarige leeftijd leert hij gitaar spelen van zijn oom... en op 15-jarige leeftijd schreef hij zijn eerste liedje... Op 17-jarige leeftijd verhuisde hij naar Nashville... en kreeg een baantje bij een muziekuitgeverij. Met hulp van producer en liedjeschrijver Bobby Braddock... kreeg hij in 1997 een productiecontract bij Sony Muziek. Enige jaren later tekende hij een solocontract bij Giant Records... en bracht in 2001 zijn debuut Album Blake Shelton uit. Blake wou als eerste single het liedje I Wanna Talk About Me uitbrengen. Maar het platenlabel vond dat niet echt geschikt als eerste single en bracht het liedje Austin uit. Zijn eerste single ging gelijk naar nummer 1 van de country-hitlijsten. zeggen, goede set van het platenlabel om dit nummer uit te brengen in plaats van I Don't Wanna Talk About Me. Maar later wordt het nummer uitgebracht door niemand minder als Toby Keats en die had er gewoon een nummer 1 hit mee. You know talking about you makes me smile Whatever, every once in a while I want to talk about me, want to talk about I want to talk about number one on my, me, my What I think, what I like, what I know, what I want, what I see Talk about me. Kort na het uitbrengen van zijn eerste album wordt Giant Records gesloten... en Blake's contract wordt overgenomen door Warner Bros Records. Van zijn eerste album, wat geproduceerd wordt door zijn ontdekker Bobby Bradford... kwamen ook nog de singles All Over en Old Red, wat niet een hele grote hit werd... maar wat door Blake zelf gezien wordt als zijn meest herkenbare hit. En de somebody... Tweede album Dreamer werd goud. En de eerste single van dat album, The Baby, werd ook weer een nummer 1 hit. Intussen alweer veel meer studioalbums van Blake verschenen in 2004. Barn and Grill in 2007. Pure BS. En in 2007 maakte hij ook zijn tv-debuut als jurylid... van het programma Nashville Star en later The Clash of the Choirs. Pure BS werd in 2008 opnieuw uitgebracht met drie extra nummers... waaronder een cover van Michael Bublé's hit... Home en dit werd voor Blake weer een nieuwe nummer 1 hit. Zijn vijfde album Starting Fire kwam in 2008 uit en in 2009 die AP met de hit Hillbilly Bones samen met Trace Atkins. Wederom een dikke nummer 1 hit. In 2010 werd hij uitgenodigd om lid te worden van de Grand Old Opry... wat nog steeds een van de grootste eren is in de country-muziek. Hij werd in de Opry formeel aangekondigd... door intussen vriend en collega Trace Atkins. In 2011 begint hij te werken voor het tv-programma The Voice als jurylid. Iets wat hij nog steeds doet en tijd al zeven keer winnend heeft afgesloten. Ook in 2011 zijn nieuwe album Red River Blue... met onder andere de hit Honey Bee. Aan dit album zijn er nog een aantal achteraan gekomen in 2013... Based on a True Story 2014, Bringing Back the Sunshine in 2016... If I'm Honest 2017, Tech Shore en in 2019 het compilatiealbum... Fully Loaded met zijn grootste hits en vier nieuwe tracks... waaronder de dikke nummer één Gods Country. Om al een awardshop op te gaan noemen is net even te veel werk... want dat zijn er te veel om op te noemen... maar Blake is één van de meest succesvolle artiesten van dit moment... Met meer dan 10 miljoen verkochte albums, 30 miljoen verkochte singles en maar liefst 1,7 biljoen streams online. Ons nummer van deze week is een van zijn laatste nummer 1. Dit is Gods Country. Ik zeg tot volgende week en veel plezier met Astrid. Dag. Right to, to the land, but it ain't my ground, this is God. Country. We pray for rain and thank Him when it's falling Cause it brings a grain and a little bit of money We put it back in the plate, I guess that's why they call it God's country I saw the light in a sunrise sitting back in a 40 on the muddy riverside Getting baptized in holy water and shine with the dark Speed D Dat was Wanda Jackson, als je de stem herkend hebt inmiddels. Ze zingt in het Nederlands. Jawel, in 1964 nam zij het nummer Ik Hou van Jou op. En dat is een cover van Michael Cell van Byron G. Harlan. Maar wist je dat ze ook nog in het Japans heeft gezongen? Zeg nou niet dat we niet bijzondere nummers voor jullie opzoeken. Dat was Wanda Jackson met Oh Blackie Joe. Alleen de titel is natuurlijk in het Engels. En daarna zingt ze heel gewoon lekker in het Japans. En daarvoor zelfs in het Nederlands uit 1964. Ik hou van jou. En de volgende artiesten nou, die komen gewoon uit Amerika. De Swan Brothers met een nieuwe single, die is Best of the Best. You'd be made in Tennessee, you're something like I ain't never seen. one, two, if you were a one, you'd be a Napa Valley Red, go ahead. Brievenbus in dit uur en daarvoor gaan we naar Engeland. De kerstverse single van de new country ster Danny McMahon. De UK country artist vorig jaar en diverse keren genomineerd voor andere awards in Engeland. Dit is de nieuwste single, My Best Worst Habit. van Danny McMahon en die heet My Best Worst Habit. En van uh, countrymuziek gaan we nu naar volkmuziek. We gaan naar een nummer van Sarah Jarosch. Naast dat Sarah als soloartiest nummers opneemt, maakt ze ook deel uit van het trio I'm With Her. En won ze al een aantal awards, waaronder als soloartiest twee Grammys en één met I'm With Her. Van haar laatste album a World on the Ground, een nummer over Texas en die heet Hometown. On the verge of a breakdown Back in her hometown Never thought she'd settle down In a place like this Cold coffee on the back porch Wooden chair rocking back and forth Now she wonders how it all went down Back in her hometown Most people never left Found a job and filled in the rest Never got around holding on to not let go but that path just wasn't for her she got out faster than the fireworks never took time to slow it down now she's back in her hometown That let her out on that road without a doubt. Somewhere they fizzled out. And now she's back in her hometown. <laughs> What makes a life complete? Roads traveled. In silence of the times in between her mind's racing as she sits home in the place that she used to call That letter out On that road without a doubt Week via info.nasfoladio.nl heel veel muziek opgestuurd. Maar zelf ben ik ook altijd wel druk op internet om een leuke muziek op te zoeken. van artiesten die nog niet zo bekend zijn. En dat is bij de volgende het geval. Hij heeft meegedaan aan The Voice. Zijn muziek is beïnvloed door artiesten als een Steve Earl, Card Brooks, Travis Tritt en Red Dirt artiesten, als een Wendy Rogers band en Reckless Kelly. En dat kan je ook best terug horen in de sound die hij maakt. Dit is een Michael Buckband and Maba didn't listen. 1992 naar het album First Time for Everything van Little Texas. Opgericht in Nashville, Tennessee in 1988, tekende dit viertal in 1989 een contract bij Warner Bros. Ze namen hun debuutalbum met de toepasselijke titel First Time for Everything op. En je gaat toe luisteren naar Dance en daarna de debuutsingle Some Guys Have All The Love. Dit is het Nashville Spotlight Album. Take your time and watch a step you better get it right or you'll get left behind the way you're dancing I